Met nu ZFM in de avond. Ja, we zijn er weer. Een nieuwe aflevering van Knockout FM. We gaan luisteren naar Bluff, hoe wij het hopen.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 Give all I have to you And I better find your love in I better find your heart, your heart I better find your love in your I better find your give Naar Drake met Find Your Love. Daarvoor hadden we Barbara's Streisand en natuurlijk daarvoor Bluff met Wijd Open. Heerlijke nummers weer. En uh, ik hoor een hele bekende filler. Die zit er goed vast hoor. Zo, so dit ding. Dit is uh, <laughs> ook een beetje nostalgie, hè, jongen. Mag ik even wat zeggen? Zeg het eens. Dames en heren, uh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dit is. Uh, <middels> De Nederlandse energiemaatschappij. Ik gek van die reclame, weet je dat? Maar uh, uh, uh, jaargang 2 uh, van Knockout FM. Ja, we zijn er alweer bijna in een jaar. Ja. Ik denk het dat we maar moeten stoppen. Ja, we stoppen er maar. Een week je... voordat we er aan een jaar zijn, gaan we er gewoon mee stoppen. Ja, het is Jongens, klaar. Het is sloes. Ja. Nou, nah, wacht. Robbie en ik gaan wel verder, maar Mai gaat stoppen. Oh, oh, oh, oh. Mai gaat om naar Zwitserland Ja, ga, nee. <laughs> ja, ja daar heb je gelijk. Ja. Hij gaat, Hij gaat, uh, gaat een radio naar een radiostation daar. Ik uh, ga Kneckerprijs verkopen via de radio. <laughs> <laughs> ik wou zeggen, Bokworsten, maar dat is natuurlijk Duitsland. Nah. Maar uh, ja, dat is ook een foutje. moet jaar. kunnen. Zelfs in dit jaar uh, gaat, uh, komt dan ja, eigenlijk de nieuwjaarsdag. Hoe was jullie nieuwjaarsweekend, jongens? Oud en nieuw weekend. Ja, ik zeg nieuwjaarsweekend. Nee, ik het zeg... is een oud jaar en een nieuwjaar. Het is Hoe oud was jullie en nieuwjaar. oude nieuwjaarsweekend? Nou, uh, zal ik beginnen? Ja. Ik heb... Uh, ik... <lacht> Kunnen we meteen lachen? God, als u mij hoort, vergeef me. <lacht> nou, het uh, begon allemaal onschuldig. Ik was om... Uh, nou, half ja, onschuldig. Half twaalf terug thuis of zo? <lacht> ik was om half twaalf... Uh, ...savonds thuis naar mijn werk... Oh. Uh -huh. En uh, ga verder. Ja? Ja. Om twaalf uur begon het met een uh, glaasje champagne. Wij willen alles horen. Oh. <laughs> en en nog een tweede uh -huh. en, en nog een derde rosé prosecco. Oh, toen een fles. En toen gingen we over op het bier. Oh, ah, <laughs> lekker, lekker, lekker. <laughs> En uh, ja, het was leuk. Uh, vuurwerk en zo. Een matje uh, met mijn paan natuurlijk. Ja, ik heb er ook nog even bij gestaan. Ja, Kevin stond er ook bij. Ik hoorde hem zelf nog. Toen ging, toen ging uh, zo'n ziepotje zo dat viel om bij de ah, eerste ja, slag. was je bij, ja. hè? Dat was echt grappig. Toen stond er zo bij de Griek stond er een groep met allemaal mensen en zo. Ja. En de potje valt zo stel. in die richting valt hij om. En dan klapt die ook nog. Die kant op. Iedereen schrikken en klapt ook nog aan elkaar. En, was leuk. Toen nog onder een auto. Dus een auto wat in één keer neon ligt. <laughs> ja. Maar uh, ja, toen ging Kevin weg. Toen uh, ging het steeds slechter met mij eigenlijk. Zie je, dat komt gewoon door mij. Zie je wel hoe, hoe goede <laughs> dingen ik, ik op mensen ik werd, uh, ik werd eigenlijk steeds gezelliger. en uh, <laughs> oh. er ging steeds meer in. En, uh, dat komt mij bekend voor. Ga <laughs> verder. Nou, oh, niet zo bekend. We, we eindigden met de Havana Club Cola. Sorry. Ah. Drie. Vier. Nee, drie. Ja, en toen ja. heb ik mijn dekens en mijn kussen in een uh, verhuisdoogst ge gedaan. <laughs> en toen ben ik naar het fletje van mijn ouders gelopen. En <laughs> ik ben daar op de, de bank neergestreken. <laughs> en uh, net toen ik een seconde ja. lag moest ik er weer uit. Want toen moest ik naar het toilet. Ach. Ja, ik dus, heb, wat uh, moet je doen dan? Dat ja. ja, is echt zoiets van wat een mooie nieuw. <laughs> <laughs> dan moeten we Jeroen van Koningsbrug eigenlijk hier hebben. Dus. Ja, ik kan het ook wel. En uh, ja, nou leuk Ik moest uh, de volgende dag Ik lag om vier uur in mijn bed De volgende dag moest ik om negen uur weer beginnen Dus eigenlijk 3 oh. uur, vier uur later moet je weer op Toen oh. was ik nog net zo lang Dat ik erin ging <laughs> Net zo lang kwam, lamp kwam ik eruit Wat zit dat ding hartstikke vast? Sorry Wat hebben we voor jou gedaan dit keer? <laughs> en uh, ja, dan moest je naar je werk Mijn moeder was wel heel lief om me even te brengen Kijk, ja, dat heb jij toch een lieve moeder? Maar ja. ik heb in, de in mijn eigen auto heb ik ook nog gekotst <laughs> Uh, het op, dat aanbod om ons naar huis te denken vanavond, nou, dat hoeft echt niet. Nee, ik ben, ik ben nu ook lopend. Dat oh, heeft u toch ook niet gevraagd? Dat is wel dan. Nee, maar ja, ik denk, <laughs> slaat, laat ik het alvast een keer voor zijn. En dus ja, dat uh, was lekker. Ik denk, nou, daar ben ik er vanaf, weet je wel, de rest van de dag. Nou, dan ben je op je werk een, uh, een uurtje bezig of zo. Ben je je voorgerecht aan het maken? Oh, nee, het nee, plaat, nee, nee. Nou je voorgerecht op het bord? <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Ik had, uh, nou ja, we, de keuken stond klaar. op een gegeven moment ik van, shit, ik moet wel heel... Oh, ik ga het gaat omhoog komen weet je wel En we moeten met de lift naar beneden om naar de toilet te gaan Dus ik sta op die lift te wachten doe... het, zit, het zit al in je mond Ja het zat echt bijna in mijn mond <laughs> oh, God En ik denk me. van oh shit Ik, ik op me heen kijk en zo. Er staat zo'n hele grote faalensbak Van de afwassen <laughs> <He>? En dan <middels> en Oh wat <middels> grappig Zo erg joh en ik ben tot... Uh, uh, dat was ochtends. En tot kwart voor twee smiddags... Ben ik lijk wit geweest. Oh. <laughs> dus het is nog goed gekomen met je. Ja. ja, toen begon... Na, rond de klok van uh, twee uur... Begon iedereen te zeggen dat ik weer een kleurtje kreeg. En het ging weer goed. Kun je bedenken dat jij nog heel stoer hebt gezegd... Oh ja, ik ga wel fietsen. Ja. Ah, ja. Maar ik denk als ik dat gedaan had... Dat ik, zand voor, dat ik zand voor die uit was gekomen... <laughs> Hadden we je precies kunnen volgen, volg het spoor, weet je? Ja. Nou, moet je dat hij niet eens uh, de, de straat uit gekomen was, dat hij gewoon ergens in een busje gevallen was, <laughs> op de galerij, weet je hangen over de ja. en Dan die buren kijken als het licht wordt. Hij is daar En komen. die komt die wonen, nou, gezellig hoor. <laughs> hey, ben ik naar de lul vandaag? He? Ben nee. ik naar de lul? Maar hoe, en zondag? Oh, wat zondag, ja. Moest ik ook weer om 9 uur werken? <laughs> Hetzelfde we tafereel of niet? Nee, nee, toen was ik weer helemaal fris en fruitig. En iedereen zat wel. Als ik iedereen gedag schrijf, zat iedereen zo te kijken in mijn gezicht. En dan, dan wist ik gewoon dat ze zaten kijken. Hoe mijn gezicht erbij stond. Zal je het nog een keer doen? <laughs> maar uh, die avond heb ik wel weer mijn eerste biertje uh, genomen. Oh, <laughs> kijk, dat is ook nooit gebeurd is. He? Oh, echt, dat was schrikkelijk. Oh, maar, maar uh, grappig. Vanavond gaan we weer gezellig een biertje drinken. En ja, gaan we gaan ik er weer. Want mijn vader fiert zijn verjaardag vandaag. Want ja, hij is, ja, hij is morgen, morgen jarig. Is hij morgen jarig? Oeh. Normaal gesproken probeert hij het altijd te ontwijken. Ja. Als jou, jouw vader probeert zo'n verjaardag te ontwijken. Hij was zelfs een keertje zo. Toen stond ik in de keuken, was aan het werk. En ik zag je vader. En hij, loopt op een gegeven, hij staat bij de deur van de keuken. Ik zit op een gegeven moment aan te kijken. Ik, heb, ik ben wat vergeten. En ik wijs naar hem. Ja, jij. Wat? Jij bent jarig. Oh ja, dat is waar. <laughs> nou, mijn weekend was erg goed. Uh... Oh ja, vertel <laughs> Kevin. Uh... Kom jij eens even door met je weekend. Want jij hebt ook wel een interessant weekend gehad. Uh... Ik heb een heel ja, een interessant heel, weekend gehad. Heel me memorabel uh, weekend. Ja. ja. Het is het beste weekend in mijn hele leven geweest. Nou, dan heb ik toch wel andere ervaringen met mijn weekend. <laughs> nee, ik uh, was uh, vrijdag. Ah, nee, wacht. Donderdagavond ben ik met mijn moeder, mijn oom en mijn zus naar dat... Derek Ogilvie geweest. Dat is de dag voor. De... Ja, ja. Dat, ik denk, dat moet ik even vertellen. Derek Ogilvie. jullie kennen hem wel. Die, die homo. Die, weet je hoe op het podium stond? <laughs> I'm gay, I'm gay. <laughs> ja. Hij is en een, een hij... heel uh, karakter. Ja, hij, hij is echt een super goede entertainer. Ja. Heeft hij nog wat bij jou gevonden? Nee. Hij is twee keer over baby's begonnen. En toen begon ik hem even te spacen. Want mijn oom die is. Uh, toen hij anderhalf was, is hij overleden. Dus eigenlijk als baby. Dus ik begon er wel eventjes. Te, uh, ik begon een beetje te trillen. Maar het was niks uh, voor mij. Gelukkig. <laughs> gelukkig, niet gelukkig natuurlijk. Maar uh, vrijdag ben ik. Uh, <coughs> Oud-Jijs A. Oud -a -avond ben ik naar. Uh, eerst naar, naar mijn turen, zus avond. Nee, nee, nee. Eerst even naar mijn zus geweest, want ik ging met mijn zus weg en een vriendin van haar. Uh, naar vier geweest. Heel oh. gezellig. Te Gez gezellig? Te gezellig. Ik ja. ben uh, bij mijn zus begonnen met een. Uh, een, een Grols. had oh. uh, ik nooit moeten doen. Sorry. Nooit moeten doen. Want toen ik uh, in vier kwam, toen kregen we een cocktail. Zo'n citroentaart, uh, vloeibare citroentaart uh, cocktail. Van uh, 43? Liqueur 43 het, het zal allemaal wel <laughs> Het zal allemaal wel Het was uh, naar binnen te klokklok klo. Dat mijn moeder noemde dat een cake in een vlees. Ja, nou het ja. was uh, in, in ieder geval was het erg lekker Oeh. Toen ging ik aan het bier <laughs> Fout. en toen kreeg ik nog een belish uh, shotje. Ik ben nog steeds trots op je dat je, dat je bier drinkt, jongen. Goed, Eerlijk. hè? Ja, zo ben ik aan mijn vriend gekomen jongens. Ja, ja hey, en we toen, hebben hem uh, toch even geholpen uh, ja. met die uh, eerste bar, bar, bar battle. battle. Ja. <laughs> en toen... Uh, <laughs> ja, ja. <laughs> en toen uh, ben ik naar de chin geweest. Hé? Hey, Hé? ja. De, dat, hey, ja, is, hey, ja ik, de chin? Dat moest, omdat mijn... Uh, toen uh, nog niet, uh, vriendin... Uh, Toekomstige uh, meisje kun je eigenlijk zeggen. Toen wel. Toen was die, die was daar, dus ik moest erheen. Omdat ik het natuurlijk wel heel erg graag wou zien. Toen heb ik er ook maar meteen gevraagd. Het was de slechtste situatie die ik me ooit had kunnen voorstellen. Het was echt in de tent waar ik nog niet dood gevonden wil worden. <laughs> maar ik heb het wel gedaan. Toen zei ze Natu nat nat nat natuurlijk... Natuurlijk, nat ja. Natuurlijk. Ja, je, natuurlijk. Ja. <laughs> nee, daar was ik wel heel erg blij mee. Wat? <laughs> Toen zei ze natuurlijk... Nee, daar was ik <laughs> toch wel heel erg blij mee. Ja, zo komt het over. Maar... <laughs> nee, nee, nee. nee. Oh, ze zei ja, ja ze zei, zei natuurlijk ja. Natuurlijk. Okay. Dus ik ben daar wel heel erg blij mee. Ja, dus en, jij, uh... jij hebt ook weer een uh, toekomstige ex... Nee, gelukkig. Nee. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Nee, ik hoop het ook niet. Als jullie over zo'n 30 jaar nog steeds bij elkaar zijn en in, in dat pand wat ze de Chin noemen er nog steeds staat, dan kun je zeggen van... Ga ik het, over, schat schat ga ik het overkopen en dan ga ik er naar een huis neerzetten. En dan ga je zelf in wonen. Dan sta je in de huiskamer, schat, hier heb ik jou zoveel jaar geleden gevraagd. Ja, daar wil ik niet over na, denk je nog. <laughs> Nee, om dat over te kopen dan, hè. dertig okay. jaar natuurlijk wel, het liefst ah. met haar. Maar dat, dat, is, jongens, ik, dat is best drie dagen. kom op. ja. Nou ja en uh, dus uh, zaterdag uh, heb ik. Uh, ja, mag ik nu eigenlijk toch wel een beetje zeggen. Mijn schoonpapa oh. <laughs> ontmoet. Ah, dat is heel leuk. Het zijn echt hele leuke ouders. Kijk, dat is belangrijk. Dus niet omdat ik nu op de radio ben, maar het zijn echt leuke ouders. Maar ze zijn net wat anders van mij. Nee, helemaal nee, niet, nee, helemaal nee, niet. Nee, helemaal nee, nee, nee. nee. Dat ben jij een hufter, hè? Ja, Af en toe. Nee, ik nee, heb nee, ook nee. een probleem met Wendy, die gaat <laughs> daardoor. Uh, ja, hè? Dan maken we hier weg en... Gaat ze bellen of sms'en? Wat jullie maar allemaal niet hebben aangedaan. Met M, met Femke, met de rest van de troep. Wat ik allemaal mee. Batty, Batty. Boy. Wat ik nog niet over heb. Ja, maar weet je, dat komt. Kijk, wij hebben nu een vast iemand. Ja. En jij hebt allemaal scharrels. En jij hebt nu iemand dan uit... Oh, nou maar. Ehm... het lijkt me Link Kut. Het is dan een rij. Het is toch... Het is toch www. Als ik in mijn dot kom. <laughs> maar. Uh, ik ga er niet over nadenken. En toen zondag heb ik er weer gezien. En vandaag ook. En allemaal heel leuk. Alleen nu moeten ze we weer naar school toe morgen. Ah. Oh, dus je gaat nu iedere, iedere dag ga je er ophalen van school? Ik kan niet. Wanneer, wanneer ga je nou met je werk beginnen? Nou, ik had uh, vandaag even school gebeld. Maar school die nam niet op. Oh, Nova? Nee. nee uh, ROC van Amsterdam. Ja, dat kost hem. En toen. Uh, nou, dan moet ik morgen maar even bellen. Dus oh, okay. mijn, uh, mijn chef heb ik uh, even ge-sms' met uh, gelukkig nieuwjaren. En ik uh, spreek je hopelijk morgen, want school ben neemt niet op. Mm. Dus uh, ja, dus dat was mijn weekend. En Mike, hoe was jouw Zwitserse weekend? Hoe, hoe, hoe was jouw uh, ja. ja. Heidi-weekend? Wacht even hoor, dan was... ga ik er even voor liggen. Ja. Oké, okay, nou jongens, paal het op tafel, met mijn biertje zou ik zeggen. Nou, de bier nee, is er nog niet. Okay. Nou jongens, uh, zoals jullie het horen, lieve luisteren, ik ben weer de lul. <lacht> <lacht> ik word straks aan het spit genahouden ja, de rest van deze uitzending. Ja, dat klopt. Maar dat is standaard zo. Ja, dat is altijd. Mag ik even wat zeggen? Iedere show is gewoon paal. Eet zij nou ook zoveel chocola? Nee, die snap ik niet. Nee? Zwitserland, dat eet in ieder huishouden, eet ieder persoon per jaar één kilo minimaal. Chocola. Een kilo per jaar? Maar om ja, terug te gaan veel, naar mijn geweldige, geweldige, geweldige weekend. Ja, jouw weekend. Ja, tuurlijk, sorry, <laughs> sorry Mike. Feiten, ja, goed, we hebben ja. het over feiten. Ik ben blij dat jullie ook geïnteresseerd zijn in mij. een kilo chocola... <laughs> oh, flauw. Nee, nou, ik heb uh, best wel... Uh, ja. It's your time, uh, Mike. Ja. <laughs> Mike's prime time. Succes, hè? Mike, geniet ervan hoe, er hoe was jouw uh, <laughs> oud en nieuw weekend? <laughs> ik zei dit toch al. <laughs> <coughs> oh dit is zo grappig <laughs> Dit is zo gemeen Mama Sorry. doe er wat aan Mike Je hebt nog een minuut Ja dat dacht ik al Nee maar ik heb, uh, ik heb best wel een uh, lekkere nieuwjaars uh, Oudjaars nieuwjaarsweekend heb ik gehad Ik ben uh, vrijdag ben ik naar de café gezellig ben ik gegaan ik ben eerst thuis, en ben ik heel schijnhaardig alle oliebolland opvreten geweest. Ben jij uit de laag maakt een, een gezellig. Hè? Ja, uit mezelf. Uit jezelf? Ja. <laughs> dat zou ik wel ook niet dood willen. <laughs> ja, nee, ja, dat zeg jij, maar dat moet je eens tegen de meiden zeggen die daar hebben gestaan die nacht. Nou joh, ik, ik stond te kwijlen. Waarom stond jij er dan niet te werken? Ik stond te werken. Oh. Ja. Ah. Dat was niet uit vrijwillig dus. Dat was niet echt uit ik ben uit, Eigenlijk ben ik vrijwillig ben ik gaan werken. Ja, je bent Want er ook vrijwillig. Het is, het is feesten het is en feesten en geld verdienen voor mij. Maar komt moment. er nou al wat beter? Binnen, ja, dat komt bij het publiek naar binnen, dat heeft zich uh, sowieso heeft dat zich afgelopen, uh, ja avond heeft dat zich goed laten zien. Gezellige mensen, geen gevechten gehad. Daarin, daarbinnen, in ieder geval, wel buiten de tent zijn nog wel wat dingen voorgevallen. Ja, maar, maar dat was bij de Chin. was bij uh, was dat. Kevin had een meisje weggehaald, he. Ja. uit de vrijgezelle wereld. Ja, maar ik heb euh, <laughs> <laughs> Ik heb best wel gelachen. Ik heb uh, toch wel redelijk wel wat bier weggedronken. En uh, ik had natuurlijk, uh, dit weekend had ik bezoek uit uh, Zwitserland. Oh, oh. Uh, twee meiden die hier al eerder zijn geweest. Oh, ja, oh. So. Heidi. Nee, nee, nee. nee. Hoe heet ze dan? Uh, we, hadden... we hadden bij ons... <lacht> Kim? Kim? Kimmy Nee, nee, nee, nee. nee. Niet nee, die, niet die, niet die. Dank je 네. <Bruh> dankjewel <lacht> die ook een beetje zo. <lacht> ja <Gun> oké <Okay. lacht> Maar Kim? Lij, en, um, Kim? Hoe heet ze van de achternaam? <lacht> God, dat weet ik niet. Kim al. Denemarken nee, heet ze. Kim Denemarken het het uit Zwitserland. <lacht> <Ja. Dat laughs> Even kijken, en toen hadden we nog bij. Oh, wat erg, ik ben de naam al. Mirjam, die was er ook. Dat en dat was diegene die jij zo leuk vond? Nee, dat diegene is. Diegene waar jij je naam vond, Dat is het vriendinnetje van mijn broertje. Oh, Mijn broertje ik en oud. ik wisselen het allemaal af. Hoe ho import... oud was zij? Zij, eh, uh, uh, uh, even kijken. Mirjam is volgens mij 18. En Kim, dan mijn nieuwe uh, schwedstaffende vriendin. Mijn Ah, oh, dan moet je ook Duits leren praten. Ja, zwits Duits en dat. Is weet je best wel wat je moet? Uh, weet je, weet je, weet je ook, wat je moet zeggen als ze zegt hallo? Wie geht's? Dan zeg je er uit de het Ja. het <laughs> eerste Duits wat ik heb geleerd. Ik dat wil aan de schnitzel. <laughs> ah, jawel. Sta, sta, je, bij, sta, sta, je, sta oh. je op het altaar? Wilt u de, deze vrouw tot uw wettige echtgenoot nemen? Iemand uit de staat zo lullig. En dan zo, acht doop, Nee, maar uh, Kim, uh, Kim zelf, had ik over. eigenlijk niet verwacht, want als je er zo zou zien dan zou je niet zeggen dat ze oude meisje is, 23. Drie, wat? 23. Doe jij het op een oude fiets? Ja, en op die fiets leer ik goed hoor. Je heeft me aan elkaar getrokken, maar, nieuwjaarsnacht. Maar dan moet je wel je condoom vinden. <laughs> jongens, jongens, ja. het is onder het, uh, dit is weer onder het niveau. Nee, maar ik heb uh, zaterdag... Ik, ik, uh, nee, mag ik even één ding zeggen? Ik zou beter voorbereid zijn. Ja, ik altijd. Zou, ik zou een familiepak kopen. Ah, nee, ik zal jullie straks vertellen wat ik heb binnengekregen. <lacht> Shotsie. Ja. Heb, heb jij wat binnengekregen? Ja, ik heb... Op nou, die... Op nee, nee, nee, <tie> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <tie> ja, zo komt dat over, hè? Zo komt dat over. Zo komt dat uh, over. Zo komt dat over. De mensen zien het niet. Kijk, wij weten het, maar jij niet. Hun niet. Hij heeft een sms'je gehad. Ik heb gewoon een sms'je gehad. Rustig aan, dames en heren. Douche maar. Douche maar. <lacht> Maar Echt. vertel verder, wij, wij onderbreken je niet. Nee, dat heb ik gemerkt, Jij. Ik word god om, om er zoveel tijd ook onderbroken. Schoppen, Ja, mooi. Nou, ik heb een heleboel nodig gehad uh, die avond, ik heb het allemaal gekregen. Maar Elle Black kan wel een dollar gebruiken. I need a dollar. I need a dollar. Luister naar Paul Estak met Rave on. Oh, Heerlijk nummertje, daarvoor hoorde je Mika met Kick-Ass gelijknamig aan de film Kick-Ass Even tussen, heeft een van jullie die gezien? Nee. Oh nee, ja, nee. een stukje, ja, ja, een fijn stukje Oké, okay, nou ik moet heel eerlijk zeggen, even kortom, ik heb hem gezien En niet hij is grover, hè? nee hij is grover dan je denkt Ja tuurlijk, echt waar? <laughs> dat is gewoon grappig. had ik niet verwacht Nee Nee, nee, nee, Heeft hij eindelijk zijn pak aan, die gozer die het groen ja. heeft hij eindelijk zijn pak aan, gaat hij die, die, uh, die uh, volgens mij is dat die donkere jongen En een uh, zo'n hele lange uh, witte jongen Gaat hij er naartoe en doet hij heel stoer, moet hij in elkaar aangeslagen, jongen. <laughs> Pak ze zo'n uh, zo'n metalen ding waar ze zo'n auto mee overbreken. breken koevoeten. Een breekijzer. Een breekijzer. Slaat ze hem helemaal naar de klagen. Ah, helemaal totaal los. Lachen, joh. Weet ja. je ja. wat ook lachen is? Er is een winkel overvallen met een tak. <laughs> <laughs> of het een goed bruggetje heb ik gegeven. Goed, maar ik zo. vind het zo leuk, want je hoort aan zijn stem die het gaat oplezen. ja <laughs> Ja, let op, winkelovervallen met een tak Een crimineel in het Amerikaanse Virginia Besloot eens niet met een mes of pistool te gebruiken Voor zijn overval Hij pakte afgelopen dinsdag voor de afwisseling een grote tak Om mee te dreigen Voordat de overvallers zijn geld wisten bemachtigen Kon de eigenaar van de winkel een hamer pakken, uh, te pakken krijgen En uh, om zich ermee te verdedigen Dit resulteerde zich in een gevecht dat vrij lang duurde Maar uiteindelijk kwam het boefje met de tak Als winnaar uit de bus Waarom zeg je dat ene woord niet? Dat is in, uh, in, dat is in passé, Maar dat is volgens mij een ander woord voor gevecht Oh, ja, je hebt pasting, ook mensen die het, niet, die het niet snappen, dus ik maak het maar gewoon echt Nederlands. Ja, dat snap ik. Ja, ik snap er ook allemaal niks van. Ja, nee. Dus ja. Nou, ik wou nog vragen, hoe zeg je het? Maar ja, je ging het zeggen, dus ik dacht, nou, dat ja. wacht ik wel even. Maar ja, natuurlijk niet, hè. En nee, uh, dit nieuwsje is ook echt op het nieuws geweest. Daar heb ik weer massal mij gehad. Echt? Ja, voor de mensen die het niet gezien hebben. Uh, ja, duizend, ik heb het natuurlijk uh, gezien. Waar zat hij dan op het nieuws? RTL 4. Oh, niet hè? Nee, nee, nee. Oh. Duizenden spreeuwen vallen dood uit de lucht in Zo. het stadje Beep. In de Amerikaanse deelstaat beep. Arkansas heeft letterlijk dode, heeft het letterlijk dode vogels geregend. Beep, hè? Beep. Beep, beep, is beep. ook goed. Beep, Schrijf je B-A-B-E. <laughs> ja, vind ik ook lekker. Beep, <laughs> beep. Een gebied in de stad van uh, nog geen twee kilometer groot... werd bezaaid met duizenden lijken van spreeuwen. Mogelijk is een zwerm vogels op grote hoogte neergebliksemd. Een andere mogelijkheid is dat de gevleugelde dieren... ...in moeilijkheden zijn gekomen door een hagelbui. Anderen opperen door, dat door de spreeuwen de stress zijn gestorven van de stress... Die werd veroorzaakt door het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Vind ik onzin. Want anders hadden die ook wel 100.000 mee om moeten liggen. Ja, precies. Wetenschappers hebben al tientallen uh, vogelrijkers meegenomen om zo de juiste doodsoorzaak vast te kunnen stellen. Dit nou, is dat... ook op het nieuws geweest. Inderdaad, dat zei zijn. Dit, uh, dit heb ik vanavond nog gezien. Ja, nou hier. Hey. En dan hier nog eens een keertje bij benok uit. Hey, dit is een beetje achter de feiten aan. Nee, nee, nee, nee. Ik had vanmiddag <laughs> ja. had ik de primeur al. Het is dat ik later uitzend. Maar ik had vanmiddag had ik de primeur. Nee, nee, toen was het ook al. Maar je hebt dan niet de primeur. Ik had de primeur al, voor het programma. Dus, wat wilt u zeggen? Zeg uh, doe maar. mij maar een uh, spreeuwtje. Doe ja. mij maar een Big Tasty. Daar heb ik eigenlijk best wel trek in. Ik heb, het, lijkt uh, wel, uh, ja. <laughs> het lijkt trouwens wel... Het lijkt trouwens wel alsof het allemaal geschreven is in de sterren, of niet Rob? In de sterren. Ja, dat is, is dat mijn cue? Dat is jouw cue. <laughs> ja. We gaan laatst naar Tiny Tempa. Written we we in the worken, Stars, ha? featuring Eric Turner. A message to the main, oh The seasons come and go But I will never change And I'm on my way Let's go! Yeah! You're listening now They say they ain't heard Nothing like this in a while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 Damn. I used to be the kid that no one cared about, it's like it have to keep screaming till they hear you out. Oh.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 name on it, above the clouds in the atmosphere, Just say the words and we out of here, hold my hand if you're feeling scared, we're flying up, up, out of here.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 met Viva la Vida. Het dus moet op 160 graden? Viva la Vida. 100, 165 graden is okay. een mooie... ik heb het hier over Colplay en we gaan ineens naar 160 graden. Ja, ja nee. we hadden het over... Over de... de over tataar. tataar. maar ja... Mijn moeder en mijn oma zeiden <laughs> dat ik... Duitse biefstuk... Heel erg laag... Maar dat doe ik niet. Ik vind gewoon Tataar. Vind ik gewoon lekker. Als je dat nu heel rustig okay. weer om... Dat vind ik gewoon lekker. Dus we moeder nou, maar. Ja, dat wordt hoger. Weet je wat ik doe? Gewoon vol op dat vuur. Eigenlijk dat het olie begint te roken en dan even... Klaar. Nou, dan is het ook nog lekker rood. <laughs> weet, je wat, weet, je, weet je wat dat is Kef? Weet je wat dat is? Lekker. Ja, maar weet lekker. je. Gooi mij gewoon... Geef mij gewoon tien tafels, want ik kan het wel bedienen. <laughs> maar ik moet gewoon niet koken. Ja, je kan wel heel goed vis maken. Dat vind ik wel heel leuk. Vis, wat voor? Panga. Panga. Dat, uh, met... dat is vis dat in riool leeft. Boeien, dat is gewoon lekker. En schat het schat niet goed eten. Ik had, wanneer was dat nou? Laatst, had ik pange uh, filet gemaakt met peper, zout, bieslook en citroensap. Nice. Dat was echt lekker. Dat was echt lekker. <laughs> moet je met Cajun kruiden, moet je proberen ik had nu Biesleuk gehaald. dus dat moet even. Maar even vraag je, je hebt het allemaal over koken, krijg je alweer honger, dat is niet goed eigenlijk. Ik heb ook terecht, Robby is de nooit Ja Robby, sorry, sorry jongens. You nutty boy. Je Pas moet toch een, een beetje teleurstellend je het jaar beginnen, want kan het kan alleen maar goed worden. Haha. <laughs> nou ja, jij bent het begonnen dus. dus als we nou op... Oh dan kan het alleen maar voor mij nog erger worden. Ah. Oh. Dus als we nou op ons dieptepunt zitten kan het alleen nog maar beter worden. Ja. ja. Ik moet ja, gewoon kloten beginnen, gewoon geen te makken. Sorry hoor, maar, maar ik ben het hartstikke goed begonnen en ik ben blij daar ook mee. Dus nou is weet. ook goed. Ja. Ik hoop nog jaren mee te gaan. Ja, ik hoop het ook voor je. Ik uh, ga voor je duimen. We gunnen je het beste. Uh, yes! Eindelijk. Ja, we, we zeggen dat normaal gesproken niet recht in je gezicht. Dat doen we achter je rug om. Ja, dat klopt. Maar we vinden je toch wel een hele leuke jongen. Maar ja, wij maken jou ook altijd ach en achter en voor je rug. <laughs> ja, dat hoeft alleen mij niet mee te vertellen. Achter, achteraf, als je weer door het dorp heen loopt, dan zie je ze op o een allemaal wijs. <laughs> Onder je, boven je, echt naast je, het maakt allemaal niet uit. Robbie, maak ik dat wel. Ja, dat, dat weet ik, dat heb ik gezegd. Hé, hey, nu ik dit hoor, dit is ook van Ander Even Na. Heerlijk, ik hou van even naar hey, Ik ook. Uh... Ik vond het alleen jammer dat ik erachter kwam dat hij homo was. Ja, dat is toch wel een kinder, kinderdroom van mij aantuigelijk geweest. <laughs> maar dit is ook... dat, dat, hoorde je, dat hoorde je de 31 ste van 2010? Nee, dat is twee jaar geleden. Zo. <laughs> ik weet nog wel dat mijn vader dat tegen twee me zei. Twee jaar zag. geleden. Op een gegeven was. moment van ja. een van jouw grote helden is, uh, ja, is homo. Zich, ja, jij, nou, dacht, jij dacht meteen Jos Brink. Nou, ik dacht hier Joling. Ja, dat was ook zo. Ja. Of dat is zo. Ja. Nou, als je dat niet weet, dat, of je homo is, dan weet je het ook nee, dan niet. Nee, nee, maar echt, hij uh, vertelde op een gegeven moment: Ja, André van Daan uh, homo, dan ga je toch anders, ook al bedoel je het niet, zo. ga je toch anders naar een man kijken. Nee. Nee. Maar nee. ja, als nee. klein jongetje wel. Nee, ik was uh, een jaar of zeven acht, en toen wist ik het ook al. Nou, ik, vond, ik vond het wel raar. Jos Brink wist ik eigenlijk al vanaf het begin. Hallo. Maar Hallo. Toen hij, toen hij overleed, echt waar, er gebeurde iets. Ik ken die ja. man totaal niet, maar die man was echt supergoed. Ja, hij is ook hij veel geweest geweest op, heel veel. Hij heeft heel veel betekend voor de Nederlandse homo's ook en zo. Ja, ja. zo. ja. Ik zeg het heel raar, maar het is wel zo. Dus er is niks verkeers man, aan. Uh, geweest. Er staat Nederland bekend om, om die om openheid uh, ja. Go goedenavond bij Wedderdad. Wedderdad, <laughs> dat hè, met die duimpjes. Ja, ja, ja. ja. <laughs> in plaats van dat ik zo zit tegenwoordig, is ja, het. <laughs> het met de duimpjes. Inderdaad. Maar uh, we gaan uh, zo denk ik naar het tweede uur. Jeetje ja, meer, tweede hoor. uur alweer. Tweede, tweede uur van dit, van dit jaar. Wat de snelheid. Jezus. Nou, we zitten al op dag drie. Dus na 24 uur. In, uh... Ja. Hey, stress. Gezellig. Ja, maar we. Uh, ik vroeg me wel even si dood. Ja. Wij gaan naar door naar uh, Back to the Zoo met uh, I'm the Night. Oh, Voor onze uh, Keniaanse glazen huisvriendjes. Uh. <lacht> ja, inderdaad. Nou, Rob, knal hem maar aan. Back to the Zoo. I'm, I'm the night. We zijn de nacht. We gaan naar de tweede uur toe. We zien jullie later. later. Tot fax.